9 uur. Het NOS-journaal. Door Rold Megens. SNS Reaal heeft de afgelopen jaren de beveiliging van hoge managers opgeschroefd... na ernstige bedreigingen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant kregen SNS-managers doodsbedreigingen van vastgoedklanten. Ook kregen gezinsleden telefoontjes... en reden steeds dezelfde auto's bij de mensen door de straat.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 ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het oosten en zuidoosten van Nederland... komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat er verder 60 kilometer file met, uh, verdeeld over 15 files. Het opmerkelijkste zijn als volgt. Op de A6 lelystad emmeloort aan beide zijden van de Ketelbrug... staat 3 kilometer file door werkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend-Badhoevedorp... 5 kilometer. Op de A12... Haag richting Utrecht 15 kilometer... tussen nieuwe brug en Knopend-Oude Rijn. Komt door een eerder ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Als je wilt omrijden, dat kan bij Knopend-Prins-Klausplein... hou dan Amsterdam aan. Rij om via de A4, de A9 en de A2. Op de A16 Breda richting Rotterdam... daar staat een file van 2 kilometer nog bij Zevenbergse Hoek. Daar was eerder een langere file door een ongeluk... maar de weg is inmiddels weer vrij.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 Goedemorgen. Volgens de Consumentenbond zijn veel te veel vakantiehuisjes ronduit smerig. Straks de resultaten van het onderzoek. Er wordt geschaad voor het plezier en voor de prijzen. Mark Hamer is bij de toertocht, Gio Lippens bij het NK Marathon op natuurijs. En Noord-Korea laat de spierballen maar weer eens rollen. Want er komt opnieuw dreigende taal uit dat land. Pyongyang zal niet aarzelen namelijk om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen Zuid-Korea... als dat land een resolutie van de VN-veiligheidsraad steunt. Die veroordeelt de geslaagde raketproef van Noord-Korea december vorig jaar... en pleit voor verdere uitbreiding van sancties tegen het land. Gisteren verkondigde Noord-Korea ook al dat het binnenkort een nieuwe atoomproef zal houden... speciaal gericht tegen de aardsvijand, de Verenigde Staten. Contact nu met onze correspondent in China, Marike de Vries. Uh, Marike, hoe serieus zijn die dreigementen van Noord-Korea? Nou, het is misschien ook wel een reactie uh, die te verwachten was hè, naar die VN-resolutie tegen Noord-Korea. Dat er nog meer sancties komen tegen het land. Een, een kat in het nauw slaapt van zich af. En zeker ook omdat in Noord-Korea die raketlancering uh, van afgelopen december wekenlang als de grootste prestatie van de nieuwe leider Kim Jong-un is gevierd. Hè? Dan zijn mensen op de staatsjournaals, mensen die de straat op gingen, cetera. Dus uh, komt zo'n vn resolutie niet uh, onbeantwoord blijven... als je het in ieder geval bekijkt vanuit de Noord-Koreanen dan. Ja, en als ze het dan verwacht hadden... halen ze in Zuid-Korea de schouders op? Nee, daar zijn ze toch wel ongerust, hoor. Kijk, die dreigementen van de Noord-Koreanen zijn uh, jarenlang niet zo serieus genomen. Ook omdat ze zo geïsoleerd waren. Hè. Maar dat is sinds 2010 wel veranderd. Toen torpedeerden de Noord-Koreanen een uh, marineschip van Zuid-Korea. Daar kwamen maar niet veertig mensen om het leven. Ze vielen ook kleine eilandjes aan. Ook na dreigementen het overal weer. Dus sindsdien uh, worden de Noord-Koreaanse dreigementen zeker serieus genomen. En nu dus ook. Oh, kijk, ze bij jou daar in China aan tegen dat geruzie bij de buren. Ja, die reactie van China op dit moment is toch ook best uh, opmerkelijk te noemen. China is uh, altijd bondgenoot geweest hè, van Noord-Korea, dus ook het land wat nog wel altijd handelt met Noord-Korea. Heeft er ook speciale economische zones mee. Maar dit keer zegt ook China streng, als dit zo doorgaat, als deze dreigementen uitgevoerd worden, dan trekken ook wij onze steun terug. En in de Chinese media wordt ook al gespeculeerd dat die nucleaire test volgende week al plaats zou kunnen vinden. Dus uh, je zou kunnen zeggen, dat zijn maar speculaties. Maar afgelopen december was iedereen ook alleen nog maar aan het speculeren en toen ging wel opeens die rakettenlucht in. Dus nou ja, kortom, hoe je het ook bekijkt zorgt voor veel onrust hier in de regio. Ja, zo'n dreigement van China zal Pyongyang niet licht negeren. Hè? Nou ja, van de week was er ook een hoge afgezand vanuit Pyongyang... op bezoek hier in Peking. Heeft gesproken met de nieuwe president van China. Ik kan me niet voorstellen dat het hier niet over zou zijn gegaan... en dat er zeker geluisterd zal worden naar een signaal vanuit Peking. Maar goed, of daarna geluisterd wordt is een tweede. Marike de Vries vanuit China, dankjewel. Het is tien over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Hele ochtend hoort u Mark Hamer al vanuit Blokzeil over de drukte. Daarvoor de toertocht op natuurijs. Mark, je ging proberen net het ijs te bereiken. Nou, Dat is hem niet gelukt. <laughs> Hij heeft niks bereikt. Mark Hamer in Blokzeil. Nee, niks. Nou, gaan we het zo nog een keer proberen. Nou, wie gaan we dan wel? Dat is de vraag. Marino Rembers. Je, te doen? je klinkt wat raar, Mino. Wat zei je? Je klinkt een beetje raar. Klink ik raar? Ja. Oh. <laughs> ja. Joepen zit al uh, in de uitzending, hoor. Ja. We waren een beetje aan het flauwenkullen. Uh, Hier. Ah. Zo. Ja, we hebben hier net al op een paar robots gehad die inderdaad uh, een kopje uh, koffie konden geven. <lacht> en dat wordt dan een beetje de zorgrobot. Uh, en we hebben te maken met uh, allerlei armen en handen die uh, die uh, uh, ja, je eigen zin vastpakken. Wat dat betreft gaat het hier alle uh, kanten uh, op. op. We moeten we misschien even het gekke geluid weglaten? Ja, ja. het is nu goed. Nu kunnen hoe... we hier weer een we hebben. Ja, voor je het weet, is de verslaggever ook een robot eigenlijk. Ik vind er veel bij zijn hier. Prototypes gemaakt door studenten. Die lijken helemaal niet op mensen, maar eerder op insecten. Ja, dat, uh, dat is misschien ook wel de beste manier om ermee te beginnen. Zeg maar, uh, je kan ambitieus zijn, je kan heel ambitieus zijn. En het uh, maken van uh, zeg maar kunstinsecten is uh, al moeilijk genoeg. Ja. En als we dat voor elkaar hebben gekregen, dan leren we daar ontzettend veel van. En dan kunnen we geleidelijk aan kunnen we daar steeds, steeds beter mee worden. Terwijl uh, zeg maar de insectachtige robots op dat moment hun geld al gaan verdienen. Want uh, het moet natuurlijk ook allemaal een keer betaald worden. Ja, het moet een toepassing krijgen in bijvoorbeeld industrie. We zagen net een soort insect wat over puin kan lopen om uh, slachtoffers op te sporen. Ja. Um, die kant gaat het op, maar het gaat ook de kant van de ruimte op. Want u bent ook bezig met robotjes die achter de maan gaan hangen straks. Ja, nou, achter de maan hangen, dat, dat zou moeilijk zijn. Maar ze gaan in een baan om de maan. Uh, en uh, bij het in de baan om de maan zijn... Uh, kunnen ze zich dus aan de achterkant van de maan zich bevinden, afgeschermd van de aarde. En daar gaan ze een soort uh, Westerbork radiotelescoop uh, vormen. En daar kunnen ze plaatjes maken van het hele oude heelal. En dat is op geen andere manier mogelijk. Dat doen we natuurlijk samen met Astron. Uh, daar is een uh, radiotelescoop gemaakt die heet LOFAR. Nou, deze radiotelescoop heet OLFAR, een anagram daarvan. En die gaat het onderste frequentiegebiedje net aanvullen... en dan net nog een stukje dieper in het heelal kijken. Martijn Wiss is ook van de TU Delft Robotics Institute. Het wordt nu zo'n beetje officieel geopend. Bedrijfsleven gaat ook instappen, gaat ook meehelpen, gaat ook meewerken. Ja, dat klopt. Uh, we, gaan, uh, we doen heel veel projecten samen met bedrijven... en ook uh, ontwikkelen we technologie die weer bruikbaar is voor bedrijven. We zijn bijvoorbeeld bezig met robots voor het midden- en kleinbedrijf. Om ervoor te zorgen dus dat wat robots nu al kunnen bij de autofabriek, dat ze dat ook hier in de buurt kunnen bij allerlei bedrijven. O, dan gaan de polen. Ja, nou ja, die hebben ook geen zin meer hoor. Die zijn moeilijk te vinden, het blijkt. Ja. We zagen hier net ook een, een hand bijvoorbeeld die. Uh, uh, ja, heel zachtjes iets vast kan pakken. Dat is bijvoorbeeld voor de zorg heel geschikt. Ja, dat klopt. Wij hebben een uh, technologie eigenlijk geïnspireerd door hoe de menselijke hand werkt. Uh, omgebouwd tot een, een robothand die heel voorzichtig is en om kan gaan met vormvariatie. Uh, we hebben naar heel veel toepassingen gekeken. We zijn ook uh, bij zorghuizen geweest en we hebben gekeken waar kun je dat dan toepassen. Uiteindelijk is de eerste toepassing die we nu binnen handbereik hebben... dat is uh, het verpakken van groente en fruit. En daarvoor hebben we inmiddels uh, al de technologie klaar waar moeten we uiteindelijk aan gaan denken? Gaat de robot de kant op dat hij dat ook een brein heeft... dat hij zelf kan denken? Dat, dat, dat zeg maar mijn brein gedeeltelijk in een apparaat gaat? Dat ik in een computer ga? Dan, dan gaan we verder toekomst in, hè? Dan denk ik uh, dat we voorlopig maar gewoon Star Trek moeten kijken. En dan zien we dat, uh, dat uh, gebeuren. Dat is, daar is eigenlijk uh, niks over te zeggen. We mogen hopen dat we een robot krijgen die uh, misschien een beetje als een, uh, een mak hondje achter je aanloopt. En uh, simpele dingetjes voor je doet. Ja, de verslaggever is nog niet te vervangen, hoorde ik al. En ach, Star Wars is ook leuk, hè? Daar heb je enorme liefhebbers van, schijnt. Ja, dat, dat heb ik begrepen. Die, ja? die hebben die dingen ook graag in hun handen. Ik geloof dat Marcel, als hij het zich kan herinneren, uh, nog een CubeSat in zijn handen heeft uh, gehad. En ik heb toen begrepen dat hij dat soort dingen ontzettend interessant vindt. Ja, elke soort centrifuge naast hem op de stoel staan. Maar ja, dat is natuurlijk de robots die we kennen van de science fiction. Hier de serieuze wetenschap, die toepassingen vindt in de medische wereld, uh, maar ook in, uh, in, in de commerciële uh, technieken. Um, Gaat dit betekenen dat hier nog hele baanbrekende dingen worden bedacht... nu dit Robotic Institute er is? Ja, ja, er zijn natuurlijk al een hele hoop baanbrekende dingen bedacht. En wat je nu merkt is dat we alle bouwstenen eigenlijk bij elkaar voegen. He, dus uh, de, de informatica, de elektrotechniek, de werkelijkbouwkunde... Uh, industrieel ontwerpen, bouwkunde. We voegen alles bij elkaar. Vlat het weer wat om ons heen, geloof ik nu. Ja, <laughs> Duiken. Precies. En, uh, Duiken. Oh jee. Nee. Nou ja, de uh, te verzinnen hoor, mensen. De, maar voor je het weet, uh, de verslaggever zal nog niet snel vervangen worden. Maar hoe dat er ongeveer uit kan zien, kijk op het weblog. Dan zie je het al een beetje staan. Ja, nou Marcel, en jij hebt er ook nog eentje naast je zitten, geloof ik. Ah, absoluut. Mijn eigen Arthur Dito is hier. Ik weet het niet, hij is op rustig geworden. Daar is hij. Hé he. hey, Arthur. Ja, daar is hij wel, gelukkig. <laughs> Dank je, Myno. Het is allemaal heel interessant. Ik heb het graag in handen. Um, deze is trouwens gewoon een speelgoed. Heeft niks met een robot te maken. Marno Remmers was vanochtend tussen de robot in Delft. Schaatsen, ja, zo dadelijk dan wel. Uh, zolang het kan, wordt er natuurlijk nog geschaatst. Straks om 11 uur begint ook het Nederlands kampioenschap op natuurijs. Gio Leupens doet verslag. Ik spreek hem zo dadelijk. De verkeersinformatie eerst. Even de Hart. 55 kilometer, alles bij elkaar. Met de langste files op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en de Meren. 11 kilometer door een ongeluk. De weg is al lang weer vrij. En op de A27 staat Breda richting Gorkum Tussen Hank en Werkendam 7 kilometer. Ook daar uh, is de weg gewoon vrij... Er staan ook nog schaatsfiles op de N331 Emmeloord richting Zwolle... tussen Hasselt en Zwartsluis 2 kilometer. En de N333 Magnessen richting Steenwijk... tussen Magnessen en Blokzeil, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Ja, en daar zijn die files richting Blokzeil, richting Markhamer. Oh, god, nou gaat daartoe die toe. Uit. Uh, Dank je wel. Richting Markhamer met het schaatsen, Want Mark, uh, het ziet zwart van de schaatsers... Ja, behoorlijk. Ik, en ik sta lekker op het ijs met mijn schaatsen ondergebonden. En uh, ja, uh, honderden mensen inmiddels om me heen die, die al het ijs op zijn gegaan. En die mensen die wel eens het graag, hè? u ook, u bent vanochtend vroeg uit Brabant gekomen. Ja, dat hebt u goed. Uh, wij komen uit Oost-Brabant en uit de Kop van Limburg. We zijn uh, kwart over vijf vanmorgen het bedje uitgegaan. En uh, om half zeven zaten we in de auto. Half negen waren we hier, we hebben de schaatsen onder gedaan. En, uh, u bent er klaar voor. We zijn er u wil ze graag. Hè? Ja, nee, ik we, heb u even opgehouden. gehouden. Ja, ja. Ah, ik ik word... was er gisteren ook al, hè, geloof ik. Ik ben gisteren ook in uh, heen geweest. En dat, ja, we waren op tijd daar, dus we hebben voor de drukte waren we door het water heen. U was ervoor, voordat uh, iedereen van het ijsdag moest? Ja, ja, ja, we waren net voor het water omhoog, kwam waren we eigenlijk er doorheen. Dus dat hebben we goed kunnen schaatsen op, in het gedeelte. We zijn toen van de route afgegaan. Dus we hebben toch nog een tuin kilometer kunnen schaatsen. Ja, helemaal vanochtend uit Brabant uh, gekomen ja. deze kant op gaat. We, we waren net voor de files, hoorden we net, uh, maar uh, keurig op tijd hier. We konden nog vlug parkeren. Allemaal uh, geweldig. Wel wil ik nog heel even zeggen... Nou, u schaats, van he? schaatsvereniging uh, ja. SVS Stevensweek hebben we vanavond... de NK schaatsen uh, marathon... Iedereen is van harte uh, welkom. Nou, maar gaan, we gaan eerst hier uh, het ijs, hè? Ja, ja eerst. eerst klein, ik schaats even een klein naar... stukje. Hoe is het ijs eigenlijk? Het is prachtig ja, zwart. het is mooi zwart, hè? Ik schaats even een klein stukje is, mee. Het is super. Ik kan je zeggen, met een zender omhangend is dat niet zo, hand, uh, niet zo handig. Eerst de scheur hier al. Dat wel, maar het is wel ja. allemaal droog. Hè? Het is droog weer, het is wat mistig, maar dat wil ik niet zeggen voor het schaatsen. Dus uh, dat moet helemaal goed komen. Ja, vandaag. Hey, maar gisteren was het ijs nu ook zo? Of uh, in het begin? Het grootste gedeelte was echt perfect ijs. Alleen op de sloten wat water later kwam staan, schijnbaar was het minder. Ja. En voor de verre was het prachtig ijs. We moeten wel een beetje oppassen. Ik zie hier wel een scheurtje, maar dat, uh, en alle mensen gaan nu snel om ons heen. Ik hoop dat ik nog te ontvangen ben trouwens voor de zender. En hier staan uw, uh, uw vrienden, waarmee u bent gekomen? Ja, ja, die... We zijn met een groep van tien personen. Met tien man zijn we hier. En nu gaan we gezamenlijk uh, de tocht maken. Ja, ze staan al te wachten. Staan ja, ze, staan, ze, staan, ze staan te popelen. Heren, ja, maar... ik heb ze, hier zijn ze. Ik wens u... Ik wil nog even zeggen dat vanavond in Stevensbeek de marathon van is! Ja, de BNC. marathon van Brabant. Heren, fijne dag. Dag. Nou, daar gaan ze. Het weiland in. Uh, over het slootje heen. Het ziet er prachtig uit. Wel een beetje veel mist hier uh, tussen de ingevroren bootjes. En ik blijf hier maar even rustig alleen op het ijs. Een klein stukje. nog even zwart rijden. Ja, dat deed je knap, Mark. Heel goed. Dankjewel. Ja, en ja, bijna, dat is soepel hoor. Nu bijna oh, niet. hij ijs hoor. Nou, geniet er nog even hey, van. Sorry. Mark Hamer in de buurt van Blokseil gaat een stukje zwart mee. Maar hij mag dat wel even. Vakantiehuisjes dan. Die zijn soms ronduit smerig. Schimmel, stof, spinrag, stank, lekkage. Al dat soort ongemakken trof de Consumentenbond aan in vakantiehuisjes. Dertig werden er anoniem bezocht. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van die huisjes van die dertig waren schoon? Nou, zelfs de schoonste kon volgens onze onderzoekers nog wel een sopje gebruiken. Dus oh. het was bij allemaal niet zo goed uh, gesteld. Maar er zat wel duidelijke uh, koplopers en hekkensluiters uh, bij het onderzoek. En hoe vies is vies? Uh, vies is uh, veel schimmel in de douche, raamkozijnen en aanrechtkastje. Veel stof, spinnenrag, snoepjespapieren onder matrassen, uh, vlekken op uh, meubilair. Uh, ja, ik kan wel even doorgaan, jammer genoeg. Ja, maar dat zijn geen gebruikelijke sporen naar intensief gebruik? Nou, wat het is, als je een huisje uitgaat, is het natuurlijk een eindschoonmaak. Of je betaalt daarvoor, of je doet het zelf. En dan wordt het doorlopen met de eigenaren van een vakantiepark. En dan mag je je voorstellen dat de volgende die zijn vakantie begint in het huisje... dat in ieder geval niet aantreft met zoveel zichtbaar vuil. Ja. Uh, je hebt natuurlijk altijd, en niet elk huis zal spik en span zijn... maar in ieder geval de vloer aanvegen. Uh, het zou natuurlijk een minste moeite kunnen zijn. En zelfs dat was in veel huisjes ook niet gebeurd. Ja, het is allemaal, het is allemaal vuil waar iets gedaan aan had kunnen worden. Ja, we hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld... we hebben ook nog microbiologisch onderzoek gedaan. Voor wat is op het aanrichten aangetroffen? Nou, daar vind je ook niet uh, altijd evenveel frisheid aan. Maar dat ook met een doek trouwens te voorkomen is. Maar zelfs als je gewoon binnenkomt en op het oog al zoveel spinnenrachen... en papiertjes en zand en smerigheid ziet... daar kan toch echt wat aan gedaan worden. Waar stond het smerigste vakantiehuisje? Uh, dat stond in, uh, in Kijkduin in Den Haag. Aha. Is dat uh, van vakantieparken van Roompot? Ja. Jurgen Tettero van Roompot Vakanties. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat dit heeft kunnen gebeuren? Ja. Ja, uh, ik vind het ook heel. Uh, het, het was ook shocking voor ons om te vernemen wat er allemaal gebeurd is. Uh, we hebben ook het boetekleed daarin aangekomen. En uh, we kunnen het ook niet ontkennen dat het, uh, dat het bij bepaalde objecten gebeurd is. We hebben het, uh, ik heb begrepen dat het uh, bezoek van een paar weken terug. Uh, uh, zijn we de, na, na het bezoek en na de constateringen van de consumentenbond zijn we daar gelijk bovenop gesprongen, ja. hebben wij het, het uh, de, de schoonmaak wordt bij ons geregeld door een externe schoonmaak, ISS. En wij hebben daar het management van overgenomen per direct. En zijn hier zelf twee tot drie keer per nu aanwezig om dat helemaal aan te sturen. Te begeleiden. Ja. En uh, de negen tijd eruit te halen en de cijfers weer helemaal op schroeven. Goed, dus, en... nu, dus nu is het goed? Absoluut. Goed, Maar het heeft toch uh, een tijd lang kunnen bestaan, uh, want u kunt het dan wel uitbesteden aan een extern schoonmaakbedrijf, maar ik neem ja. toch aan dat iemand van het park het ook controleert? Ja, klopt nou, maar nee, ook. De, nee, dus... de, de controles waren ook, uh, dat was ook een onderdeel van dat externe schoonmaakbedrijf. Aha. Die hebben eigen controleurs in dienst. <laughs> Dus aangezien het daar toch het een en ander aan schort... zijn wij daar bovenop gaan zitten... zijn wij de controleurs en de schoonmakers helemaal opnieuw gaan trainen... naar wensen van Roompels... zodat ze ook gelijk komen te staan met de schoonmakers van andere parken... waar we ook goed op scoren. Ja, maar, maar even, als ik u nog even mag onderbreken, meneer Tettero... want uh, iemand van, u, van uw eigen organisatie gaat toch mee... begeleidt toch mensen in hun huisje waar ze nieuw intrekken... en die ziet dat toch? Hoe bedoelt u dat ze gaan nou, mee? Nou ja, dan komt toch iemand van, van uw organisatie... die de sleutel of, geeft, of de deur openmaakt... Nee, gasten uh, gas ontvangen bij ons uh, bij thuiskomst al een pas, waarmee ze de, waarmee ze naar binnen kunnen. Uh, we hebben een tijdsverstrek van 9 tot 3 waarin uh, de huizen schoongemaakt worden. En uh, dat alles schoon opgeleverd is op het hm. moment van aankomst. Dus het is misschien en... wel iets te afstandelijk bij u. Nou, dat zijn we dus nu aan het terugdraaien. Dus, dus ook weer uh, dames in de regio rond te laten lopen. Op het moment van aankomst van gasten worden de gasten begeleid. Er wordt, bij de gasten wordt er gebeld: van, Joh, uh, is alles haar wens? Kunnen we nog dingen verhelpen voor u? En mochten er nog mankementen zijn, mocht er een pan ontbreken. mocht er toch iets gevonden worden door een gast, wordt het alle nu opgepakt. En wij zijn nu met voorcontroles en na-controles begonnen. En had u er nooit klachten over gekregen? Af en toe. Dat wel dus. Dat zal ik ook niet ontkennen. Alleen de positieve reacties die we hadden, die waren nog steeds uh, ver in de plus vergeleken met negatieve reacties. Ja. En dat wil niet zeggen dat je negatieve reacties moet uitsluiten en daar helemaal niet op moet anticiperen. Uh, alleen ja goed, we, na de, de, de uitkomst van de consumentenbond zijn we er wat strakker bovenop gaan zitten. Met als resultaat dat we ook afgelopen week toch aardig wat tiener hebben. hebben. Tiener in de, in de beoordelingen. In de beoordeling wat, de, wat het onderhoud en schoonmaak van de woningen betreft. Ja. Dus uw klanten komen in schone huisjes nu? Absoluut. En dat ja. blijft zo? Dat, dat proberen we wel te garanderen, ja. ja. Heel fijn. Ja. Meneer Tettero ja. van vakantie. dank u wel. Graag gedaan. Nog even terug naar um, Sander Jong van de Consumentenbond. Want um, Zat er nog verschil, mevrouw de Jong, bij aankomst en bij vertrek bijvoorbeeld in die huisjes? Uh, nee, we hebben natuurlijk gekeken bij binnenkomst. Wat geeft ja. je aan als je het huis, uh, huis binnengaat. gaat? We zijn er niet met z'n allen een week op vakantie geweest. Nee. We hebben gewoon echt uh, de huisjes gecontroleerd. Nou ja, ik vraag het omdat het misschien ook tussendoor... nog wel eens schoongemaakt zou kunnen worden. Is dat, een, dat bijvoorbeeld zou een, per, een, dat, een aanbeveling? Uh, dat, zou, dat zou per vakantiepark kunnen verschillen. Daar kan ik eerlijk gezegd niet een antwoord op geven. Nee, um... Wat kost het eigenlijk? Het schoon te laten maken. Wat betaal je daar nog voor? Gemiddeld zo'n 55 euro wordt daarvoor uh, gevraagd. Maar dan ben je voor dus het, uh, schoonmaak van die huisjes. ongeveer opgelicht daar. Want het is dus niet gebeurd. Of maar een als beetje Nou, als er niet voor gebruikt wordt inderdaad. Kijk, wat zeggen ook als je dit aantreft. Uh, ga dan direct door naar de receptie. In ieder geval van het vakantiepark. Om aan te geven dat er iets mis is uh, met uh, je huisje. En dat je daar een oplossing voor wil. Uh, dan wel dat je naar een ander huisje gaat. Of dat het goed schoongemaakt wordt. Mocht dan niet goed naar geluisterd worden. En is uh, de organisatie waarbij je een huisje gaat geboekt hebt, aangesloten bij de brancheorganisatie Recron, dan kan je ook nog naar de geschillencommissie Recreatie. Goed. Een tip daarbij is, het is natuurlijk moeilijk altijd achteraf het aan te tonen. En mensen gaan op vakantie, hebben vaak toch ook wat te, fototoestellen bij zich. Maak dan ook foto's van hetgeen wat je aangetroffen hebt. Dat kan je dat later aanvoeren. En waren de reacties allemaal zo positief als die van Roompot... die blijkbaar onmiddellijk heeft ingegrepen? Zijn er ook andere organisaties die dat gedaan hebben? Uh, gelukkig zijn er meerdere organisaties die hebben gezegd... dit had niet mogen gebeuren. En we hopen ook voor uh, consumenten die uh, de volgende vakantiehuisjes binnengaan... dat dat ook inderdaad niet meer het geval zal zijn. Sandra de Jong van de Consumentenbond, hartelijk dank. Dan, vijf van half tien, gaan we naar uh, Geo Lippens. Die is bij het NK Marathon. Goedemorgen, Geo. Nederlands kampioenschap op natuurijs wordt gereden. Vrouwen beginnen op het Veluwe Meer bij Elburg om elf uur aan de wedstrijd. De mannen rijden dan vanaf twee uur. Um, hoe bijzonder is dat, dat het nu al voor het vijfde achttrend volgende jaar wordt geschaamd? Nou, dat is uniek. Dat is nog nooit voorgekomen. Vijf keer achter elkaar. Uh, vier keer achter elkaar was het maximum. Was het record. En inmiddels dus vijf jaren achter elkaar. Vijf winters achter elkaar een Nederlands kampioenschap op natuurreis. En ik kan me nog uh, ja, eerlijk gezegd de dag van gisteren herinneren, uh, die, de vier, dik vier jaar geleden dus, de eerste keer weer. Dat was op de Oostvaardersplassen, hier niet zo verschrikkelijk ver vandaan natuurlijk, maar bij Lelystad, ja, toen was het echt een unicum en nu begint het langzamerhand een beetje te wennen. Uh, iedereen weet een beetje waar hij aan toe is. Uh, je ziet het ook wel aan de organisatie. Alles is uh, strak georganiseerd. Alles wordt hier uh, in gereedheid gebracht... voor dat uh, Nederlands kampioenschap. Dat op dit moment trouwens al bezig is hoor. Want uh, op dit moment uh, rijden... Uh, ja, de, de mindere goden, om het zo maar te zeggen. Straks om 11 uur... dan mogen de vrouwen aan de start komen. En dan uh, om half drie... dan is het een uh, kwestie van, uh, van de, de mannen. Ja. Die mogen gaan rijden voor hun wedstrijd. Ik sta hier trouwens bij uh, Richard van Kempen. Um, andere jaren zat hij... al. ...altijd bij ons in het commentaarhok bij de radio. Dan ging hij zijn licht laten schijnen over de rijders. Maar vandaag, Richard, heb je een hele andere taak. Je bent de coördinator hier. Wat moet er nu nog allemaal gebeuren om het allemaal nog in orde te maken? Nou, ik moet er in ieder geval voor zorgen dat iedereen uh, op de goede plek staat. En uh, kijken of hij zijn taken blijft uitvoeren. Want ik zei net, vijf jaar geleden was het nieuw allemaal weer voor iedereen. Hè? Was Het alweer zo lang geleden dat het NK was gereden. Uh, toen kon je merken dat organisatorisch allemaal toch, toch stukken minder liep. Nu lijkt het alsof het een soort gestroomlijnde operatie is. Nou, Je moet natuurlijk ook de complimenten richting, richting Teun geven. Teun Bredijk van de KNSB. Ja, absoluut, hij heeft natuurlijk de nodige ervaring de afgelopen vier jaar opgedaan. En ik, sinds, sinds februari mag ik ook mijn steentje bijdragen bij de KNSB. Met name binnen de sectie marathon. En daar kan ik al mijn expertise uh, ja, goed in kwijt. Maar is het wat dat betreft eigenlijk allemaal een beetje gesneden koek voor iedereen nu, zo'n 1K? Als het gewoon vijf jaar achter elkaar gehouden wordt? Nee, nee je zit natuurlijk altijd met een uh, nieuwe plaatselijke organisatie waar je, je NK 1K houdt. En je hebt dan altijd weer met nieuwe mensen te maken. En ook uh, grote pluim hier uh, naar de mensen op het uh, op Veluwe meer. Want die, uh, die zijn uit de historie van de klassieker hier natuurlijk wat gewend. En die hebben hier in, uh, in anderhalve dag tijd iets, uh, ja, iets heel unieks neergezet met, uh, met ons. Ja. Gisteren was het chaos in de buurt van Giethoorn. 17.000 mensen die daar op die Vijfmeren tocht afkwamen. In hoeverre is dit dan weer anders, zo'n NK? Uh, nou, onze grootste zorg is uh, om de mensen vandaag uh, zoveel mogelijk van het ijs af te houden. En nu, uh... Niet de rijders, maar de toeschouwers. Exact, ja. Dus we vragen begrip voor de toeschouwers. Het ijs is nog niet van die kwaliteit dat we met duizenden mensen strak tegen de boarding van de Finestraat aan kunnen staan. Want dan wordt dat gewoon te gevaarlijk. We hebben zoveel faciliteiten hier rondomheen de baan gemaakt dat iedereen het goed kan volgen en goed kan zien. Dus uh, dat is wel onze grootste zorg vandaag. Er moet wel één ding gebeuren, want dat is wel een parallel... met die eerste keer weer aan de Oostvaardersplassen, de mist. Want toen konden de mensen niks zien. Nee, dat, uh, nou ja, dat, dat vinden wij ook erg vervelend. Alleen dat hebben we niet in de hand vandaag. Dus maar wat we, verwacht je? Wat zijn de verwachtingen? Nou, ik heb in ieder geval gehoord van mensen die 15, 20 kilometer vandaan zitten... dat het daar al zonnig aan het worden is. Dus uh, wij hopen dat hij de, de mist ook uh, ja, gaat optrekken. Nou, dat hopen wij ook. Dan kunnen we tenminste de wedstrijd zien. Bij de vrouwen dus. Natuurlijk, daar zullen we het gaan afwachten bij de mannen straks. Om half drie, Nederlands kampioen Jorrit Bergsma. We zullen zien of hij het weer kan maken. Of wie weet, misschien wel Rob Harders, Gert-Jan van der Wal. Noem ze allemaal maar op. Al die toppers die zijn er vandaag bij dat Nederlands kampioenschap op natuurreis. Ja, en wen of niet, Gio, het ziet er vast Prachtig uit. Ook met een beetje mist nog. Ja, nou, het is nu nog mistig. Maar uh, inderdaad, ik ben hier op weg naartoe gereden. En dan vallen er af en toe gaten in die mist. En dan uh, is het in één keer heel mooi blauw. En dan kan iedereen alles zien. Het wordt een mooie schaatsdag vandaag. Als u nou niet met z'n allen komt naar het Veluwe Meer of naar Blokzeil. Hier, Lippens hoorde u. Hij doet verslag de hele dag op Radio 1. Half tien is het. Einde van dit NOS Radio 1 journaal. Sven Kokkelman is hier. Om te vertellen, goedemorgen Marcel, Sven, goedemorgen. wat hij gaat doen in Goedemorgen Nederland. Zo is het. Door de bezuinigingen van de kabinetten van de laatste jaren... kunnen instanties zoals de Belastingdienst en het UWV... hun taken niet goed of helemaal niet meer uitvoeren... concludeert de Algemene Rekenkamer. En de Tweede Kamer heeft daar amper weet van, zegt Kees Vendrik zometeen. En hij is lid van die Rekenkamer. En Berlijners, Marcel, die zijn het zat. Ze worden namelijk weggejaagd uit het centrum van de hoofdstad... en kunnen nog amper een huis kopen en of huren. En een van de oorzaken zijn de rijke Schwaben... Oh, ja, Zuid... Zouden, die zijn uit de Stuttgart. Uh, ja, uit Zuid-Duitsland, precies. Ja. En die kopen daar de hele handel op. En natuurlijk uh, houden we u op de hoogte, dames en heren, van de halve finale mannen bij de Australian Open, de tweede halve finale tussen Andy Murray en Roger Federer. Zometeen bij de Cairo. Eerst nu het nieuws, half minuut over half tien. Dorald. goedemorgen. Goedemorgen, Radio 1, het NOS-journal.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 Volgens de Telegraaf was de man betrokken bij een liquidatie in de staatsliedenbuurt in december. Maar de politie wil dat niet bevestigen. En Shell heeft met Oekraïne een deal gesloten over schaliegas. Schaliegas met de overeenkomst is 10 miljard dollar gemoeid. Dat is daarmee de grootste Europese investering in schaliegas tot nu toe. Shell gaat met Oekraïne samenwerken in het oosten van het land. Daar ligt in een veld uh, een van de grootste voorraden schaliegas van Europa. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws anwb Verkeersinformatie in het hele land, behalve in het oosten en zuidoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is de ochtendspits nog 32 kilometer lang... verdeeld over 9 files. De meeste vertraging is rond Utrecht. We hebben bijvoorbeeld een file op de A6 Lelystad richting Emmeloord... bij de Ketelbrug, 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... staat 6 kilometer tussen Knopend Rotterpolderplein en Knopend Badhoeverdorp. Op de A12 Den Haag richting Utrecht nog 5 kilometer... tussen nieuwe brug en Harmelen. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij.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 Sven Kokkelman. De Tweede Kamer heeft geen idee wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn... zegt de Algemene Rekenkamer. Rijke Zuid-Duitsers nemen bezit van Berlijn. Stemmetellen wordt een stuk eenvoudiger. De halve finale natuurlijk tussen Andy Murray en Roger Federer. De ballenjongens en meisjes zijn inmiddels op het terrein verschenen. En het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is drie minuten over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Zwanenburg waar een westelijke diamantratelslang mij nauwlettend in de gaten houdt. Gezellig, twitter er met ons mee, hashtag GML Radio... en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail... Goedemorgen karo.nl. Door de bezuinigingen van het kabinet kunnen instanties... zoals de Belastingdienst en het UWV... de taken niet goed of helemaal niet meer uitvoeren... zegt de Algemene Rekenkamer na onderzoek bij 22 uitvoeringsinstanties. Kes Vendrik, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van die Algemene Rekenkamer. Uh, nou, u, dat rapport hebt u dus geschreven. Waar gaat het mis? Wat kunnen ze allemaal niet meer doen, die instanties? Nou, zo bouwt als het nu formuleert, zover is het nu nog niet. Uh, maar we zien wel een stapeling van bezuinigingen bij uh, bijna alle uitvoeringsorganisaties die we in dit onderzoek hebben bekeken. En ja, dat gaat uh, natuurlijk ergens pijn doen. Uh, bijna alle organisaties, uh, beter gezegd alle organisaties geven aan dat ze dat proberen op te vangen door doelmatiger te werken, zuiniger te werken, meer efficiëntie. Maar je ziet ook organisaties die in ons onderzoek aangeven uh, dat de grens is bereikt. Uh, daar hoort de Belastingdienst bij. Uh, dat geldt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Uh, dat geldt ook bijvoorbeeld voor een organisatie als het Nationaal Archief. En dat geldt ook voor Rijkswaterstaat? Een Rijkswaterstaat heeft ook forse bezuinigingen uh, al gekregen de afgelopen jaren. Uh, meerdere organisaties geven aan dat het, uh, het knijpen wordt, lastig wordt om publieke taken nog goed uit te voeren. Ja, maar ja, het wordt voor iedereen lastig en het wordt voor iedereen knijpen in tijden van bezuinigingen. Zeker. Uh, wat ons betreft is ook, staat niet de discussie of je bezuinigt. Dat is aan de politiek. Uh, daar heeft de Rekenkamer geen oordeel over. Maar het is wel verstandig dat als je bezuinigingen neerlegt... Uh, bij uitvoeringsorganisaties, uh, ook het nieuwe kabinet Rutte Ascher heeft weer voor 1,1 miljard aan bezuinigingen... bij uitvoeringsorganisaties in de boeken staan. Ja, dat de Tweede Kamer en daarmee ook de Nederlandse bevolking... precies weet of dat gevolgen heeft voor het uitvoeren van publieke taken. Maar en en dat zegt u moet je... nou dat het uitvoeren van de taken van die uitvoeringsinstanties... onder druk staat? Dat, er, dat we de kans dat ze het straks niet meer kunnen doen. Dat er te veel wordt bezuinigd om de taken nog goed te kunnen doen. Hoe moet ik het precies duiden? Uh, het is aan de politiek om te bepalen waar en hoeveel wordt bezuinigd. Uh, maar dan is het ook goed, daar waar dat niet meer... Uh, uit de lengte kan, uh, dat de politiek ook aangeeft, het kabinet gecontroleerd door de Tweede Kamer, uh, dat publieke taken misschien minder of niet meer wordt uitgevoerd. Dat kan aan de orde zijn. en Wij leggen met dit onderzoek de vinger op dat de Tweede Kamer uh, niet structureel op de hoogte wordt gebracht van het kabinet, door het kabinet, waar bezuinigingen echt kunnen gaan leiden tot uh, taakverschobering bij publieke organisaties. Ja, maar die Tweede Kamer kan toch zelf ook vragen stellen? Dat doen ze namelijk nogal veel. Zeker. Uh, dus wij roepen ook de Tweede Kamer met dit rapport op om hier vinger uh, aan de pols te houden, alert te zijn... op wat deze bezuinigingen betekenen voor de publieke dienstverlening. Loopt die gevaar, de publieke dienstverlening? Uh, het is denkbaar dat bij verschillende organisaties... bij verdergaande bezuinigingen... Uh, nogmaals, men heeft al veel gedaan om doelmatig te werken. Ja, dat, dat leidt uh, tot wat wij noemen taakversobering. Dus taken die minder goed worden uitgevoerd. En enkele organisaties geven al in dit onderzoek aan... Uh, dat, het, dat het, uh, ja, zeg maar de bodem wel langzamerhand bereikt is. We zien ook bij het laatste regierekord dat bijvoorbeeld bij de Belastingdienst... het kabinet ook zelf weer gekozen heeft om 100 miljoen euro extra uit te trekken... voor de Belastingdienst, mede in reactie op eerdere signalen die hebben we ook bevestigd in het rapport gekregen... dat het bij de Belastingdienst uh, ja, de bodem wel bereikt is. Maar mijn vraag was of de publieke dienstverlening gevaar loopt. Dat zou kunnen. Uh, nogmaals, dat is uiteindelijk een politieke keuze. Als je verder gaat met bezuinigen op uitvoeringsorganisaties, uh, dat kan. Uh, daar gaat de rekenkamer niet over. Maar dan is in het geding dat het huidige niveau van publieke taakuitvoering... dat het ja. niet meer kan. Maar ik vraag u ook geen uh, politiek oordeel. U bent de rekenmeester uh, en een belangrijke adviseur van de Tweede Kamer... en van het kabinet en controleur ook mede uh, ja. van uh, het gevoerde beleid. Dus ja. daar waar de bezuinigingen eenmaal zijn besloten en worden uitgevoerd, um, leiden die dus tot in ieder geval het onder druk zetten van de uh, publieke dienstverlening op dit moment. U zegt in, bij veel instanties is de bodem bereikt, dus dat zou de consequentie hebben als de politiek een keuze maakt tot nog meer bezuinigingen, dat die publieke dienstverlening dus uh, klappen oploopt, deuken oploopt. Ja, en dan hoort dat ook bij de politieke besluitvorming... dat men vooraf uh, aangeeft uh, dat men dan ook ervoor kiest, expliciet ervoor kiest... dat publieke taken niet meer zo goed als vandaag de dag worden uitgevoerd... of worden afgestoten. Kan dat ook tot onveilige situaties leiden? Want ik denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat. Dat, dat is een instantie die ook voor het onderhoud van de weg geldt bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn allerlei scenario's denkbaar. Uh, het, het versoberen van de uitvoering van publieke taken... kan op alle manieren effecten hebben voor de samenleving. Uh, u noemt een voorbeeld. Uh, het is ook denkbaar dat bij toezicht, uh, bijvoorbeeld op ons voedsel, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie, maar ook bijvoorbeeld de indicatieorganen in de zorg, uh, die worden ook geraakt door uh, deze bezuinigingen. Ja, dat dienstverlening voor burgers uh, en voor bedrijven, dat die minder wordt uh, van een mindere kwaliteit, dat is denkbaar. Wij zeggen dat dat dat op voorhand zichtbaar moet zijn, dat bezuinigingen niet vanzelf goed gaan... Ja. en dat die effecten ook voor, op voorhand door de politiek moeten worden meegewogen... en ja. zichtbaar moeten zijn voor de Tweede Kamer en voor de Nederlandse bevolking. Ja, Maar goed, hoe kan het nou dat die Tweede Kamer van niks weet? Nou, zo sterk als u het zegt is het niet. Het is wel zo dat bij verschillende organisaties ministers bereid zijn geweest... in de afgelopen jaren de Kamer goed op de hoogte te houden. Maar ons punt is een ja, dat, ander. Ja, dank je de koekoek, dat is uh, hun taak. Zo zitten de verhoudingen in elkaar? Zeker. Uh, daarom hebben wij ook de dringende aanbeveling gedaan aan het kabinet... voor al deze uitvoeringsorganisaties. Uh, nu de taakstellingen oplopen en er nog nieuwe bezuinigingen aankomen... maak vooraf heel zichtbaar voor de Tweede Kamer... hoeveel er precies nou bezuinigd wordt per organisatie... Ja. en wat dat mogelijk gaat betekenen voor de publieke taakuitvoering. Luisteren ze naar u? Nou, laten we zeggen dat we altijd een gewillig oor vinden. Of ze precies doen wat we aanbevelen, is weer een ander verhaal. Uh, het kabinet heeft uh, niet willen toezeggen dat men dat structurele overzicht wil bieden. Het is nu aan de Tweede Kamer om hier het debat met de ministers over aan te gaan. Maar waarom zou het kabinet een structureel overzicht niet willen bieden? Dat weet ik niet, dat moet u het kabinet vragen. Nou ja, u bent zelf jarenlang Kamerlid geweest en u hebt het kabinet uh, min of meer aangespoord tot het geven van zo'n structureel overzicht? Ja, maar u vraagt mij nu als woordvoerder van het kabinet op te treden. En dat is mijn rol niet. Wij <lacht> hebben deze aanbeveling gedaan. Nee, maar het kabinet uh, het... heeft u vast wel iets gezegd. Als het kabinet heeft aangegeven dat het daar niet toe bereid is... heeft het daar vast ook wel een reden bij gegeven. Zeker. En, en die reden was in reactie aan u? In de reactie op het rapport zei uh, het kabinet... Uh, dat de begrotingen niet dikker moeten worden dan ze nu al zijn. Uh, en dat men uh, niet van plan is om dit structurele overzicht... per begroting te bieden. Ja. Het is wel zo dat we, als het goed is in de toekomst... voor een deel van de organisaties bij het jaarverslag... maar dat is dan achteraf, meer beeld komt... over wat die taakstellingen nu precies bewerkstelligd ja. hebben... bij deze uitvoeringsorganisaties. Of zou het zo kunnen zijn dat het kabinet er ook geen belang bij heeft... om vooraf heel veel duidelijkheid te geven... omdat iedere bezuiniging per definitie leidt tot glazer... en nog meer glazer zo'n coalitie nog verder onder druk kan zetten? Ja, wat de motivatie van het kabinet is, weet ik niet. Dat zeiden ze er <laughs> niet bij. U bent heel erg uh, netjes geworden in uw nieuwe functie. Nou ja, wij houden ons bij de inhoud. Goed, uh, over die inhoud gesproken, tot slot. Uh, hebt u ook gekeken naar de uitvoering bij gemeenten? Want uh, wij horen die gemeenten ook uh, stenenbeen klagen. Uh, en Ralf Pans, de uh, directeur-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zit hier over een half uurtje aan tafel. Uh, Steen been klagen dat ook die gemeenten weinig geld krijgen uh, en steeds meer taken. En dat daar dus ook de uitvoering van de jeugdzorg, uh, uh, ook van uitkeringen, al dat soort dingen gevaar loopt. Hebt u daar ook naar gekeken of niet? Nou, we kennen de signalen. In dit rapport hebben we daar niet naar gekeken. Hebben we hebben ons geconcentreerd op uitvoersorganisaties die door het rijk worden betaald. Uh, maar uh, ik kan u ervan verzekeren dat met ander onderzoek... wat op dit moment loopt bij de Algemene Rekenkamer... we daar heel goed naar kijken. Uh, Wanneer is het klaar? Dat hangt een beetje af van het onderwerp. We zijn op dit moment uh, bezig met de AWBZ, met de jeugdzorg... met de participatiewet. Dat zijn allemaal onderdelen van het rijksbeleid... die worden gedecentraliseerd. Het gaat om veel geld. Daar wordt tegelijkertijd ook bezuinigd. Ik vermoed dat... Uh, uh, de klacht van de gemeente is ook voor een deel daarover gaat. Dat men straks veel taken erbij krijgt uh, zonder het bijbehorende geld. Dat is althans de bewering. Ja. En daar kijken wij ook goed naar. Goed. Nou, dan wachten we dat rapport af. Komt u het weer bij ons melden dan? Uh, als u dat wilt ben ik uh, zonder meer van dienst. Dat wil ik. Heel graag. Dank u wel, meneer Venderik. Graag gedaan, meneer Kokman. Fijne dag. U ook. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Klanten van SNS Reaal maken zich zorgen over hun spaargeld. Wat gebeurt er met je en eh, met je spaargeld... als een bank de financiële verplichtingen niet meer kan nakomen? Hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn heeft het antwoord. In Nederland vallen spaartegoeden en rekeningkrantengoeden... tot 100.000 euro onder het zogeheten depositogarantiestelsel... Dat betekent dat bij een faillissement van de bank rechthebbenden, en dat zijn gezinnen, eh, personen, verenigingen, stichtingen... Eh, 100.000 euro per rekening terugkrijgen. Dat gaat via de Nederlandse bank. Over dat bedrag krijgt u ook gewoon de rente uitbetaald. En de procedure van de uitbetaling duurt ongeveer eh, 4 tot 8 weken. Al de standwoord van Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Nederland. KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Zwanenburg. Slangen en andere enge beesten bij Harm van Antwerveld. Wat horen we hier? Dit is een westelijke diamantratelslang. Ik ben op pad met Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg. We zijn in een warme ruimte. De deur ging net open. En ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam toen ik naar dat enorme Groene exemplaar keek. Wat is dat voor een slang? Uh, ja, dat is nou, het is niet helemaal groen. Het is uh, zwart met uh, goudgele kleur. Het is een, uh, een dwerg-anaconda uh, van 3,5 meter. En het dier is enorm sterk. Hoe sterk? Uh, het is zo sterk dat je kan zeggen een 2000 kilo per vierkante centimeter. Vijf keer zo sterk, uh, ongeveer als een pitbull. Dan moet je dus niet door geknuffeld worden. Ik ben hier om te praten over. Ja, dat wat er gisteren in Ridderkerk gebeurde. Een man die werd gebeten door zijn 4,5 meter lange koningscobra. Kent u die man? Ik ken de man en de slang was 5,5 meter. Hij is naar het uh, havenziekenhuis afgevoerd. En weet u hoe het met hem is? Ja, zover ik heb begrepen is hij uh, stabiel. En moet hij nog een aantal dagen blijven. En zal hij daarna uh, gewoon weer naar huis kunnen. Ik begreep uit de krant dat hij zichzelf een adrenaline-injectie had toegediend. Waarom is dat? Klopt, de man is goed voorbereid, weet ook precies wat hij moet doen. En die adrenaline-injectie was nodig om bepaalde bestanddelen van het gif te verzwakken... en zijn lichaam weer op te peppen. Bent u zelf wel eens gebeten? Ik ben zelf helaas ook een keer gebeten in 2007 door een westelijke diamantratelslang. Het beest wat we hier nou naast ons uh, horen ratelen. Ja, inderdaad, ja, zo'n uh, zo slang, alleen een maatje groter. Ik ja, kwam straks hier bij u binnen en toen wees u even op de wond op uw hand... want de muis van uw hand is volledig weg. Ja, klopt. Dat is uh, door de weefselvernietigende werking van het gif... hemotoxine, uh, is dat verdwenen, het verrot als het ware gewoon... Uh, en om te voorkomen dat uh, de rest van mijn arm mogelijk ook zou moeten worden afgezet... hebben ze op de hand twee insnijders gemaakt. Op de bovenarm één van een centimeter of twintig. En op de onderarm één van 45 centimeter. Daarmee heeft u het overleefd. Dat is dus ander gif dan het gif dat die koningscobra aan die man in ridderkje heeft toegediend. Ja, daar zit maar een heel klein beetje hemotoxine in. En voor de rest neurotoxine. En dat werkt hoofdzakelijk op de hersenstam. Klopt het inderdaad dat het gif van zo'n koningscobra twintig volwassen mannen kan doden? Uh, dat kan, absoluut. Hij uh, heeft niet doorgebeten? Nee, hij heeft uh, vermoedelijk uh, bij zijn beet niet eens echt gif afgegeven. En dan nog heeft het zulke uh, gevolgen? Ja, ja, als er wat residu, uh, reststoffen op de tanden zitten... is dat al voldoende om een mens te doden. U bent gebeten, bent een expert. Die man in Ridderkerk is gebeten, is een expert. Worden er veel meer mensen gebeten die wat minder expert zijn? Uh, ja, in Nederland uh, denk ik zelf zo'n vier tot acht mensen per jaar zeker. Moet je een opleiding hebben of een certificaat of wat dan ook... om zo'n reptiel te kunnen mogen aanschaffen? Nee, absoluut niet. Er zijn geen regels omtrent uh, eventuele eisen. Moet dat veranderen? Dat zou ik het liefst veranderd willen zien. Op wat voor manier moet dat dan geregeld worden? Uh, we moeten de, de huidige wetgeving die we willen creëren helemaal afschaffen. En de grondwet, zoals Duitsland, die heeft uh, uh, gemaakt uh, aanvaarden... met minimale verzorgings- en huisvestingseisen. Freek Vonk uh, van Naturalis, bioloog, die zegt... Ja, ik hoop niet dat er een discussie nou komt over regelgeving... want dan gaat het in de illegaliteit... en de mensen willen toch een stukje jungle in huis... Ja, inderdaad, ook dat is weer een groot risico. En vandaar ook eh, dat het belangrijk is dat het eigenlijk al twintig jaar geleden... die wetgeving had moeten veranderen. Kortom, hier vanochtend vanuit Zwanenburg een oproep richting de politiek. Gaat het regelen om ongelukken te voorkomen? Absoluut. Duidelijk verhaal. Rob Dumon, ik dank u wel. Graag gedaan. Zeg Jan van veld. Straks de Schwaben, dat zijn rijke Zuid-Duitsers. Die nemen bezit van Berlijn. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1969. Een pikke gaat er al te in. Een pikke Tannessie mag je blijven zien. Volkszanger Johnny Jordaan heeft weer een hit. Een pikketaan Deze dag, in 1969, maakt hij zijn comeback op televisie... met Johnny's Jordaan. Hiermee eindigde een donkere periode in zijn leven... waarin die moederziel alleen in Antwerpen zat. Hanneke Groenteman, toen werkzaam voor het parool, spoorde hem daar toen op. Ik was van oudsher een hele grote fan van Johnny Jordaan. En toen zei ik, god, hoe zou het toch met Johnny Jordaan gaan? Want hij was inmiddels uit Nederland... Gedwongen vertrokken, wegens een enorme belastingsvuld... had hij uh, de wijk moeten nemen naar, uh, ik, nou, ik dacht toen, Antwerpen. Dus ik zei, zou het niet mooi zijn om Johnny Jordanes op te zoeken... en voor een Amsterdamse krant was dat natuurlijk een goed onderwerp. In de geboren. Dus toen zijn wij uh, een beetje gaan informeren... wij, dat is de fotograaf, Bert Sprenkeling en ik. En toen uh, hebben we hem gevonden... Hij een We hebben In een um, helemaal leeg cafeetje, een soort melksalon. Waar achter de bar een beeldschoon Marokkaans jongetje stond. Wat natuurlijk door hem werd onderhouden. En uh, hij verdiende geen rode cent. En woonde daarboven op een kamertje. Waar hij uh, ook allemaal prachtige avondjaponnen maakte. Want dat kon hij heel goed. En ook een bruidhuur voor zijn dochter. Want hij mocht niet op de bruiloft komen van zijn dochter omdat hij homo was. En dan houdt dus in de Jordaan niet van toen. Ja, hij was gewoon echt een beetje verstoten en heel zielig. En hij had daar wel een fanclub in Antwerpen. Allemaal oude vrouwen met matrozenpetten met Johnny Jordaan daarop. Als maar bij elkaar kwamen en dan werd er wel gezongen. Het was heel tragisch en heel naar. En hij verkommerde daar eigenlijk een beetje in Antwerpen. Want ja, dan hoorde je natuurlijk eigenlijk helemaal niet thuis. Hij meen... MUZIEK Dus dat verhaal heb ik toen uh, met al het gevoel wat ik had opgeschreven... dat is toen gelezen door de platenmaatschappij... die ook het zicht op hem kwijt waren geraakt. En toen heeft uh, Hans Boskamp van de platenmaatschappij... die las dat stuk... En die dacht, ja, dit kan toch niet? Zo'n Jordaan die daar zit in zo'n cafeetje. Dus die heeft die belastingsschuld toen helemaal overgenomen. En die hebben toen gezorgd dat hij weer een café in Nederland kreeg. En zo is hij eigenlijk weer teruggekomen. Hij heeft ook voor ons gezongen toen. En dan uh, stond hij zo met en dat ene gele oog. En dan, een vriend is in het leven heel wat waard... Hmm, meer dan alles op aarde of zo, weet ik weet niet precies. Maar. Ik geloof dat ik dat wel als een allermooiste muziek vind. Een vriend is in het leven heel wat woord. Halleke Groenteman, Ze spoorde Johnny door Daan op, waarna die weer een comeback kon maken in 1969. En dat was toevallig deze dag. Wake up, everyone.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 Mr. Mraz, make it mine. Het is zeven minuten voor tien. dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Berlijners zijn het zat. Ze worden weggejaagd uit het centrum van hun stad... en kunnen amper nog een huis kopen of huren. En een van de oorzaken... dat zijn de rijke Schwaben uit Zuid-Duitsland. Rob Savelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn Schwaben? Ja, dat zijn uh, mensen uit het uh, zuiden van Duitsland. Het is een uh, eigenzinnige minderheid. Je praat dan uh, eigenlijk over de Vriezen van Duitsland, kun je ook wel zeggen. Ja. Het is een hele... Ja, keurige minderheid momenteel ook in Berlijn. Uh, een beetje calvinistisch uh, ingesteld. En uh, ze zijn ontzettend rijk. En dat Zwaben, dat ligt in Baden-Württemberg en ook een gedeelte in Beieren. Ja, dat zijn de welvarendste uh, deelstaten van Duitsland. En ook de meest rijke gebieden van Europa. En die Zwaben, ja, die kenmerken zich eigenlijk door uh, uh, ja, het hebben van huisje, bompje, beestje. En dat gaat natuurlijk goed in het zuiden van Duitsland. Daar is veel plek. En in Berlijn is weinig ruimte. En. Uh, hij heeft niet iedereen een, een tuin en een uh, uh, hond uh, in huis. Nee, en dat willen zij dus wel. Hoeveel van die Schwaben zijn er eigenlijk in uh, Berlijn? Ja, je praat over vele uh, tienduizenden, mogelijk ook honderdduizenden. Dat is niet helemaal duidelijk. Mm. In elk geval um, komen er ongeveer achtduizend uh, per jaar bij. Dat is eigenlijk merkwaardig, want Berlijn was altijd een, uh, een arme stad. En je kunt veel meer geld verdienen in Stuttgart, bijvoorbeeld de hoofdstad van uh, het Zwabenland. Oh. Waar uh, Mercedes zit en ja. Porsche, uh, Bosch ja. bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ze wonen hier vooral ook in de Oost-Berlijnse wijk Prenzlauer Berg. Dat is de uh, wijk waar ik zelf ook uh, ben neergestreken. En je ziet dat ben jij deze, zo rijk dan? De, wat zeg je? Ben je zo rijk dan? Nou, dat niet. Maar uh, als je op uh, een bepaald moment uh, een huurwoning hebt gevonden, dan uh, kun je hem wel uh, behouden. Maar je ziet wel dat die Zwaben vooral heel veel uh, huizen kopen. en dan de oorspronkelijke bevolking uh, verdrijven door ja. de huurprijs te verdubbelen. En dat is ook een groot probleem hier. Er zijn demonstraties en uh, ja, de Zwaben moeten dus. eruit. Rondom, ja, nou ja, de Zwaben moeten eruit. De Zwaben zitten daar toch al een tijdje? Ja, ze zitten er gedeeltelijk, maar anderzijds, uh, de muren staan overal uh, vol met, met graffiti, waarop staat de uh, uh, er worden posters geplakt, er zijn dus uh, demonstratie, tegen de, uh, demonstratie tegen de verhogingen van de huren, dat vinden ze allemaal uh, asociaal hier. En uh, ja, vooral uh, is er nu een incident geweest waarbij uh, zelfs uh, spetselen is gebruikt. Dat is een uh, specialiteit uit het Zwabenland, uh, een soort eierpasta. En daarmee worden Berlijnse monumenten nu uh, uh, ja, overgoten met die eierpasta. Juist. Nou bemoeit de politiek zich inmiddels ook met de kwestie, maar wat kan de politiek doen? Je kunt toch mensen niet uh, gaan onterven of uit hun huis zetten uh, of hun huis afnemen? Nee, dat deden ze in de DDR en ook natuurlijk in de nazietijd, uh, onteigenen en dat soort, uh, dat soort zaken. Ja. Um, vooral de visievoorzitter van de Duitse Bondsdag, dat is Wolfgang Thiers, een hele bekende figuur hier. Uh, die vond uh, het maar niks dat hij bij zijn bakker, uh, als hij uh, broodjes kwam halen, uh, dat hij daar wekkelen moest zeggen. En dat was het, uh, het, het uh, schwebische... Het Zwaben woord voor broodje, terwijl de Berlijner eigenlijk schrippen zegt. En hij stoorde zich daaraan en ook aan het gedrag van die mensen uit het Zwabenland. Want Berlijn was altijd toch een beetje rommelige stad en zij willen alles hier opruimen. Bijvoorbeeld in Zwaben, <laughs> daar hebben ze ook een soort bezemweek. Ja, een bezemweek? Ja, een week waarin uh, elke huurder van het huis uh, verantwoordelijk is um, voor uh, de sch ja, het schoonmaken en het reinigen van, uh, van de gezamenlijke portiek. Um, ja, dat soort gedrag kennen de Berlijners niet. en Vandaar nee. ook dat uh, Thierse zich erover opwond en zelfs de New York Times uh, besteedde er aandacht aan. Ja. En Toen uh, zijn er een uh, aantal uh, luig uh, geweest en die hebben een, een, een autonome republiek, Swabilon, uitgeroepen en gezegd uh, dat die meneer Thierse eigenlijk maar moet verdwijnen... uit uh,